Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag Uh, uh, yeah, yeah, yeah, yeah, uh, Miami Uh, uh, South Beach, bring it heat, uh <laughs> can y'all feel that, can y'all feel that Jig it out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 New York is the city That we know don't sleep And we all know That L.A. and Philly Stay jiggy But on the snake Miami bringing heat For real Y'all don't understand I never seen so many Dominican women With cinnamon tans Mira this is the plan Take a walk on the beach Draw a heart in the sand Give me your hair Damn you look sexy Let's go to my yacht In the West Keys Ride my jet skis Lounge under the palm trees Cause you gotta have cheese For the summer house Peace on South Beach Water so clear You can see to the bottom Hundred thousand dollar cars Everybody got them Ain't no surprise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 Op, in ons derde uur zal Marco Termes uh, aanschuiven... want uh, die heeft een menig uh, artikel in de Zandvoortse krant uh, voor zijn rekening genomen. En dan hebben we het natuurlijk over het verzetsgedicht... wat inmiddels is uh, gepubliceerd op uh, de muur... vlakbij tegenover uh, Laurel en Hardy. Daarnaast uh, binnenkort uh, de boekpresentatie van zijn nieuwste roman. En uh, wij dachten dat het een goed idee was om Marco maar uit te nodigen... want het is een duizendpoot...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 We vlogen eruit in de achtste finale. Maar goed, we deden in ieder geval mee. You're in good soda, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front.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 Africa, time na na, eh eh, waka waka, eh eh, Samina na na, na na na, na na ah, na na na, na na na, eh, eh, waka, waka, eh Dat was het, het voetballied uit 2010 en hoorde bij het WK wat in Zuid-Afrika werd gespeeld. In Nederland in de achtste finale en uitgevlogen dus. Maar gelukkig deden we het toen nog wel mee. Over vier jaar zijn we er gewoon weer bij. He. Dat zegt in ieder geval die Indiaan in een bepaalde reclame. Dus, nou, dan ga ik daar maar even vanuit. Het is inmiddels kwart over drie geweest. Even naar Le Mans, Albert-Jan. We kijken even met één oog richting Le Mans.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 En hebben ze zich vooralsnog op een twaalfde positie binnen in hun uh, league gevestigd? Om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, we zijn een lange tijd te gaan. Nog even bij het voetbal: Argentinië tegen IJsland. Tussenstand momenteel nog steeds 0 tegen 0. En mocht je het gemist hebben, Sveeson voor 2 is kampioen geworden. Live op ZFM Zo is het. HCSC werd uh, uiteindelijk uitgeschakeld door Mirov van de penalties.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 Big bronze boogie got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked huh. We're from dollar bills, now we poppin' rubber bands. Bruno saying? to me while I do my money dance. Like, flexin' hey. on the ground Like, hey. hit that little John. Okay okay, okay, okay, okay. Oh yeah, we tripping up in this and Ow. Ooh, don't we look good together? Together, together? There's a reason why they watch all night long.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 E abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità, felicità, e bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciate biglietto dentro il cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità, sentite nell'aria c'è già un d'amore che Tijd voor de evenementenagenda. Nou, Ga, zie ik je of sta je erop? Gaan oh, we, gaan... Ja, oh jij hebt er nog nieuws thuis als voetbal of niet? Ja, klopt. Ja, uh, ja, ja. ja wat IJsland, is daar gebeurd? IJsland heeft zojuist gescoord. Tussentand Argentinië-IJsland 1-1. Verspilde tijd 30 minuten om met nog 15 te gaan in de eerste helft. Spanning al om, al daar in Moskou. Goed, uh, terug naar lokaal uh, evenementen. En allereerst hebben we dan natuurlijk dat cycling-Zandvoort-weekend, wat vandaag en morgen op het circuit, circuit Zandvoort plaatsvindt.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 De University of Sheffield Music Players Society... zal een repertoire van popmuziek spelen in het Muziek Paviljoen. Uiteraard Raadhuisplein. Uh, dat op 21 juni van 10 uur s morgens tot 12 uur. En dan, ja, dan is het zover. Culinaire Zandvoort, 22, 23 en 24 juni. Uh, dan vindt op het Gasheidsplein in Zandvoort... voor de tiende keer het Culinaire Zandvoort plaats. Wellicht heeft u al eens genoten van de gerechten... chocolade koffie en gezelligheid...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 Uh, in de bus gerold. Daar staan uitgebreid de informatie... de deelnemende ondernemingen. En nogmaals, drie dagen lang... Uh, Culinair Zandvoort... van 22, 23 en 24 juni. Dan maken we een bruggetje... naar 23 juni en 24 juni... in datzelfde weekend dus... heb je de DNRT Racing Days. De DNRT Racing Days... en uh, dan hebben we het over het circuit Zandvoort... zullen bolstaan van autospectakel. De wedstrijden worden verreden door raceklassers uit de DNRT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 Maar eerst gaan we weer even een uh, wat uh, minder modern plaatje draaien uit de jaren 80. Hier is Ready for the World. En Oscala! Um. with you with to be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 to the heat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 that